10 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Het aantal nieuwkomers dat een inburgeringsexamen aflegt neemt af. En bij de mensen die wel examen doen daalt het slagingspercentage. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij de dienst uitvoering onderwijs. Sinds 2013 worden nieuwkomers niet meer begeleid door de gemeente en moeten ze alles zelf regelen en betalen. Wie niet aan de inburgeringseisen voldoet krijgt een boete of kan zelfs een verblijfsvergunning verliezen. Volgens de gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk is die eigen verantwoordelijkheid veel te veel gevraagd. Amsterdam wil dat het Rijk geld vrijmaakt om nieuwkomers te helpen. Bij een dubbele aanslag op een moskee in de jemenitische hoofdstad Sanaa... zijn zeker twintig mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de jemenitische tak van IS. Tijdens het avondgebed blies een zelfmoordterrorist zich op in de moskee. Kort daarna ontplofte buiten de moskee een autobom tussen gelovigen die de moskee ontvluchten. Justitie in Frankrijk stopt met het onderzoek naar de dood van PLO-leider Yasser Arafat. Volgens onderzoekers is er geen bewijs dat de Palestijnse president vergiftigd is met polonium. Arafat stierf in november 2004 op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Parijs. Hij was daarnaartoe gebracht nadat hij in zijn hoofdkwartier in Ramallah ernstige buikklachten had gekregen. Nadat zijn weduwe aangifte had gedaan van moord werd zijn graf geopend. Zwitserse onderzoekers zeiden dat de stoffelijke resten abnormaal veel polonium bevatten. Maar volgens de Franse experts waren die doses niet onnatuurlijk hoog. Het weer, vannacht is het droog en fris. In het binnenland kan het lokaal 5 graden worden. In het noordwesten 13 graden. Morgen overdag vanuit het westen opnieuw buien, lokaal met een klap onweer. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerhit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1108 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En we gaan weer de nodige werkjes met jullie doornemen. Dit uur 2, volgende uur 2. Um, de eerste is van Paul Brown. Uh, het heeft nogal een langer titel de, de, deze cd. Dus kijk even op de website voor de playlist peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. vié emakamaya, na ka mai ya eh